Voilà, ik ben al terug. Iemand speciaal? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Leurder. Leurder? Ja, mijn nee, streunke harte verbaalde pompiers. Oh. Goed, zullen we het dus over iets veel belangrijker hebben? Oh, nee, doe geen andere uitvinding. Nee, nee, nee. Mijn andere, ik. Jij. Ja. Oh, Stefano, Ik heb er al gezegd. Uw he? man heeft gelijk als hij denkt dat ik u niet alleen omwille van, van, van, van mijn vader heb opgezocht. de Anne... anne. Ik zie u graag en, en niet zoals vroeger, maar nog veel meer. Ik wil met u een nieuw leven beginnen. Stefan, nee. Wat? Ach, je mocht zoiets niet zeggen. Hanna, ik meen het. Je weet hoe dat dan niet kan. Wat? De, de kinderen die, die mogen meekomen. Ik, ik zal als een echte vader voor hen zijn. Oh, maar nee, nee, kijk, ik allee, wat moet ik het van u uitleggen? Dat... Wie, wie zei er daar straks dat ze haar man in de steek zal laten? Ja, maar dat was toch niet zo bedoeld, Stefan. Maar, dat hoe die... dan wel, Hanne? Allee, hoe dan wel? Kus me. Dat is vroeger, zoals was toen in Gent. Ja, het is toch voorbij? Allee, Stefan, hoe lang is dat nu geleden? Dat, dat was een jeugdliefde, dat, dat, dat is nu toch. Maar, we zijn ook... hebben nog een heel leven voor ons. Hanne, laat uw hart spreken. Opnieuw samen met mij beginnen. Zeg dat je me nog graag ziet. zien. pallet, zeg het. Stefan, ik moet. Laat dat bellen. Kom aan. Ik, ik weet dat diep in haar. Stefan, dit hart... heeft geen zin. Het is het nummer van mijn man. Ach, joh, verdomme. Hallo, Pieter. Wat zeg je? Nee, ik zit bij een vriendin. Nee, die kent je toch niet. Ik ben ze tegengekomen op de kopuren... en we zitten al de hele tijd te kletsen. Is daarvoor dat gebeld? Waar? In een brand? Ja, nee, nee, nee. nee ik, kom, ik kom onmiddellijk, ja. Ja. Het appartement van Stefanie staat in brand. Stefanie Leroy? Ja, ze zou zwaar gewond zijn. Bon, Stefanie, ik moet daar naartoe. Uh, ja, uh, bedankt voor de lekkere wijn en de babbel. Is dat alles? Oh, Stefanie, ik moet nu... Maar, zie ik u nog terug... Bij gelegenheid. Bij gelegenheid is niet genoeg voor mij. Meer kunt je van mij niet verwachten, Stefan. Ja, weg. Hey. Pieter, ja. zijn er getuigen? Ik heb Niels gevraagd een paar buren te ondervragen. Hey. Kijk eens wie daar afkomt. Ah, ik weet het. Huh? Ik heb maar zelf gebeld. Oh, het is bijgelegd. Bij lange niet. <laughs> maar met zo'n brand rekent het mij niet slechter om een onderzoeksrechter bij te halen. Oh ja, ja. Les excuses sont fait pour s'en servir, n'est-ce pas? Moet jij niet dringend met de brandweercommandant gaan spreken? Oké, okay, oké, okay. ik ga al. Ah. Ja. Hallo. Hoi. Hey. Bedankt om te bellen. Graag gedaan. O, hoe wist, het met Stefanie? Een serieuze brandwonde. Zwaar bevangen door de rook. Het is al met de mug naar het AZ gebracht. Al een idee hoe de brand ontstaan is? Kom maar, zeg. Ja, oké, okay. dat is nog een beetje raar. Natuurlijk. Nee. <coughs> eh. Hop, Pieter. Ik ah, moet mij ah. <laughs> Alleen. Ik. Eh, <coughs> uh, Anneke, ik ben misschien wat te hard van stapel gelopen. In verband met die Stefan? Terecht misschien. Terecht? Hoe dan? Ja, ik had misschien hetzelfde gedaan in uw plaats. Hm. Was er daar nog reden voor? Ah, commissaris, nee. commissaris. Nu niet, Karin. Ja, ja, maar ik dacht... Ah ja, dag, dag, mevrouw Martens. Karin. Ja, sorry, commissaris, maar het is belangrijk, denk ik toch. Ja, ja, zeg het nu maar. Wel, kijk, ik heb een paar buren ondervraagd, hè. Ja, en? En wel, er zijn er drie die beweren dat ze een ontploffing hebben gehoord. En één, hier staat aan de overkant van de straat, hier kort daarna... een jonge vrouw het huis zien uitlopen. Hey. Ah Ronnie. Ah, ja, goed op tijd jong. Ah, ja ja, kan al eerst dat kan deur erin. Ah ja. Zijn het ze bij? Oh ah, ja, ja ja. Allee! Of ze moesten onderweg eruit gesprongen zijn. Ah. <laughs> hey, hoor! Laat ze er maar uit! Ja ja, Maar Freya eerst uh, Wat uh, ja ja ja ja hier zijn. Ja ja. ja, ja. <laughs> 2000 dollar hadden we gezegd, hè? Oh, maar dan wil het meer zien, hè, Freya. <laughs> ja. Dat ik helemaal wel nee, Ja, dat is ik, dat zie ik, Zeg, uh, je hebt toch geen kompis gezien in de buurt, hè? Oh ja wel, ja ja ja maar, maar uh, geen in mijn of blauw <laughs> oh <ja, ja>, ja. strepen. <laughs> zo, zeer verloor! Komt er die bak op. Want de federale controleert hier al een beetje genoeg. Hè. Ja. Die direct weg. Er dat allemaal van achter. Dus is de stofzuurs. Hey, people! Ja, yeah, come on, We arrived, hey. Hurry up. Allee, kom. Dit oh, is yeah. Engeland? No, dit is het Dit is België. Oh no! We we we go England uh, uh, from from Kosovo.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 Over deur. Uw... Zeg, bedankt, Veronique. Mag ik zijn bedankt. Zijn en uit de nog van moderne dat soort, zijn er genoeg die nog hier willen komen. Nee? Zeg, people, bye. He. Bye, bye. Have a nice day.